Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Boutenboog moet met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het kabinet overgaat tot sluiting van niet-essentiële winkels... en plekken waar mensen samenkomen, zoals musea en theaters, melden bronnen in Den Haag. Morgen houdt het kabinet crisisberaad en daarna is er een extra ministerraad. Daarin worden definitief knopen doorgehakt over een strenger pakket met coronamaatregelen. Het aantal besmettingen blijft stijgen. Het RIVM melde vandaag bijna 10.000 nieuwe coronabesmettingen, 760 meer dan gisteren. Er komt een nationaal coördinator antisemitismebestrijding die moet discriminatie, bedreiging en intimidatie van joden in Nederland aanpakken. Heeft Justitieminister Graupers aangekondigd bij de Hanuka viering met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap. Volgens Schapperhaus wordt antisemitisme steeds zichtbaarder de afgelopen jaren, ook door sociale media. Hij ziet corona en economische tegenspoed als een voedingsbodem voor complottheorieën tegen de Joodse gemeenschap. In Wit-Rusland zijn vanmiddag honderden mensen gearresteerd die aan het demonstreren waren tegen president Lukashenko. Al 18 zondagen op rij protesteren de Wit-Russen tegen de betwiste verkiezingsoverwinning van de president. Daarbij zijn in totaal al zo'n 20.000 tot 30.000 mensen opgepakt. AZ heeft zijn eerste zege in de eredivisie onder coach Pascal Jansen te pakken. In Enschede werd het met 3-1 van FC Twente gewonnen. Jansen nam kort geleden bij AZ het over van Arne Slot. Die werd ontslagen nadat hij in gesprek bleek te zijn met Feyenoord. Eerder vanavond won PSV van Utrecht met 2-1. Sparta een 2. vanmiddag werd 3-1. Feyenoord won met 3-0 van VVV Venlo. En Vitesse-Herenveen werd 1-1. Het weer, vanavond is het bewolkt, valt af en toe regen. Vannacht regent het op meer plaatsen, maar het wordt niet koud. Morgenochtend eerst ook nog regen, later klaart het in het westen soms even op. En het is 10 tot 12 graden. Dit was het NMIS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFN. Met men nu. Peaceful Radio. ...terug bij Peaceful Radio Show 1416... ...hier op ZFM. Tot Mas Bibi maakt een heel fraai album... ...Arial Views of, eh, of Arial Fuse. Eh, daar gaan we naar luisteren... ...naar de eerste track, Gliding. Deep Dream, ook een heel mooi album van Body Deep Dream, en zo heet ook de track. Album en track, hetzelfde naam. Dus even kijken dan als derde. Dan gaan we terug in de tijd met Cat Apple... Whispered Visions en dan gaan we het lijstje zo door en door. Ik had dat vorig uur over de familie KAUR en, en van het label Spirit Voyage. En die, nou, die komen dit uur weer langs, want die hebben heel veel muziek gemaakt. Nu, de laatste dit jaar, of vorig jaar eigenlijk ook wel een beetje, het is toch wel een stuk rustiger. Zeker met andere dingen bezig, maar maakt niet uit. We sluiten in ieder geval dit uur af met dit programma dan ook. Met Ambient Alchemy van Stephen Halpern. Eh, samen met eh, Michael Diamond. En Michael Diamond is niet meer onder ons. Eh, is een paar jaar geleden overleden. En daar dacht ik ook aan. En even kijken, we hadden ook nog eh, Eric Scott zit. Ook in dit programma. En daar hebben we vorig jaar afscheid van moeten nemen. Nog een speciale special tribute voor gemaakt. Peacefulradio.info, daar vind je de playlist van dit programma. En je kan het programma verder terugluisteren. En Peaceful Radio internet station is helemaal in de sfeer van Christmas. Nou, veel luisterplezier.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 This is John O'Tott. Thanks for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at johnotott.com. That's j John O-T-O-T-T dot com. Thank you. try. Just... Uh... imagine no